Ondanks de kou hebben vannacht in Amsterdam zo'n 3000 mensen meegelopen met de stille omgang. Door het koude weer waren dat er een stuk minder dan vorige jaren. De pelgrims trokken biddend door de straten om het zogenoemde mirakel van Amsterdam te herdenken. In 1345 braakte een stervende man een hostie uit en die kwam in het haardvuur terecht. Maar bleek de volgende ochtend ondanks het vuur nog intact te zijn. De stille omgang wordt al sinds 1881 gelopen. Het weer vrijwel overal droog, in het noorden en midden opklaringen. In het zuiden wat meer wolken, minimaal rond min 4 graden... maar met een stevige noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. In het zuiden kan het plaatselijk nog glad zijn. Later vanuit het noorden wat zon, vanmiddag zwakt de wind wat af... het blijft droog en het wordt hooguit plus 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Speksevers hoor 3.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 NPO Radio 1. BNN VARA. Risa, Met Thijs Maldring. Goedemorgen. Was Shakespeare een plagiator? Wat weten we van Stonehenge? Je weet wel, die mysterieuze stenen... in de Engelse graafschap Wiltshire. En wat is het mechanisme van Antikythera? Antwoord op al deze vragen krijg je deze vroege zondagmorgen. Ik ga praten over onopgeloste mysteries. En dat doe ik met Geertje Dekkers van het Historisch Nieuwsblad. Verder hoor je naar welke film je deze zondag zeker moet gaan. En je krijgt antwoord op de vraag of het verstandig is... om je overbodige goudvissen in de gracht te gooien. Dat allemaal zo meteen hier bij Radio 1. en She Moves. risa met Thijs Maldrink. Na meer dan 80 jaar lijkt het de mysterie van Amelia Earhart... te zijn opgelost. Zij was luchtvaartpionier... en zij vloog als eerste mens solo de stille oceaan over. En in 1937 wilde ze daarna de langste vlucht ter wereld maken. 47.000 kilometer vliegen. Maar dat lukte niet. Ze verdween spoorloos samen met alle inzittenden. In 1940 werden er botten gevonden op een klein eilandje in de Stille Oceaan. Maar die werden niet met zekerheid aan haar gelinkt. Maar een Amerikaanse antropoloog bestudeerde ze onlangs... met nieuwe technieken. En hij weet het zeker. Ze horen bij haar. Mysterie opgelost... Ik ga deze vroeger zondagmorgen op zoek naar onopgeloste mysteries, want er zijn er nog een hoop van. Geertje Dekkers is bij mij, goedemorgen. Goedemorgen. Zij is uh, wetenschapsjournaliste. Jij uh, werkt onder andere voor het Historisch Nieuwsblad. Um, ik heb een aantal mysteries uh, die ik graag met jou wil bespreken. Uh, laten we beginnen um, met het mysterie rond het mechanisme van Antiquitera. Ehm. Um, dat gaan we zo meteen doen. We gaan met, we gaan, laten we met Shakespeare gaan. We gaan met Shakespeare beginnen, want dit, dit, hier wist ik helemaal niks van. Want, want rond Shakespeare is een, ja, daar is een onopgelost mysterie. Hoe zit dat? Nou, in de, eerste vraag, in de eerste plaats is de vraag, wie was die man? Hij, hij heeft... was, schreef boeken, toneelstuk, teksten, toneelstukken, Ja, behalen. en dat is zo'n beetje alles wat we over hem persoonlijk weten. Of nou, we weten nog waar hij is geboren en waar hij heeft gewoond. Maar we hebben heel, heel weinig feitelijke informatie over hem. En dat is voor nogal wat mensen aanleiding geweest om te denken... zo'n onbekende man, een relatief bescheiden achtergrond... die kan niet al die indrukwekkende toneelstukken hebben geschreven. Dus die hebben hard nagedacht over... Ze was wel sceptisch omdat ja. zo. Je kunt ook denken, die man dat was hun genie. Die nou, heeft zulke prachtige stukken geschreven. Inderdaad, en eerlijk gezegd geloof ik ook gewoon dat hij het zelf heeft gedaan. Maar er zijn heel veel mensen die denken... dat andere auteurs achter zijn toneelstukken zitten. En daar wordt al sinds nou, in ieder geval de 19e eeuw over gespeculeerd dat een andere auteur in werkelijkheid al die stukken heeft geschreven. En dat Shakespeare alleen een acteur, een toneelorganisator zou zijn geweest. Een soort stroomman. Maar dan is, er, dan, dan is de theorie dat er, dat er dan één ander persoon is. Maar dan is dat een, een genie toch? Dat is dan ook heel onwaarschijnlijk. Nou, sommige mensen denken dat er een groepje anderen is geweest. Maar een van de redenen is dat Shakespeare een relatief eenvoudige opleiding heeft gehad. Of, nou ja, hij heeft wel een soort gymnasium gedaan, hij heeft veel Latijn geleerd, maar hij is bijvoorbeeld niet naar de universiteit geweest. En andere kandidaten voor het schrijverschap zijn hoger opgeleid, zijn bereisder, hebben meer van de wereld gezien. En dat zou volgens de aanhangers van die theorieën verklaren waarom zij al die prachtige stukken konden maken. Want klinkt dat vreselijk, hè? gewoon Shakespeare als stroomman. Zo ja. is het niet zoals we hebben geleerd bij Engels op de middelbare school in elk geval. Um, zijn, er dan, zijn er concrete aanwijzingen dan? Zijn er namen van uh, schaduwschrijvers ja, bekend? Ja, er is een heel rijtje. Okay. Um, de meest complottheorieachtige uh, is uh, Christopher Marlowe. Een toneelschrijver, een generatiegenoot. Uh, het enige probleem bij hem is dat hij in 1593 stierf. En dat toen Shakespeare nog zijn meeste stukken moest schrijven. En nu is het idee dat Marlowe zwaar in de problemen zat. Dat was zo, het dreigt een rechtszaak en die kon wel eens heel slecht eindigen. En dat hij zijn dood in scène heeft gezet, in een caféruzie. Verdwenen is, mogelijk naar het buitenland, daar heeft geschreven... en om het geheim te bedekken, zijn stuk heeft laten spelen... onder de naam Shakespeare. En heeft hij dan stukken weggegeven of verkocht? Of? Nou, Misschien zou hij er wat geld voor hebben gekregen... maar op zich verdiende je niet heel goed aan toneelstukken schrijven. Dus dat zou hij dan gedaan hebben omdat hij zo graag wilde schrijven. Wat een verhaal, dat is op zich al een verhaal. En, en wie zijn andere schaduwschrijvers? Um, Edward de Veer, uh, graaf van Oxford, uh, die schreef ook echt wel wat. Hij was uh, een soort politicus, iemand aan het hof vrij vooraanstaand. En hij had dus veel gereisd. Um, het probleem is ook alleen dat hij ook wel redelijk vroeg doodging. Dit, ik zie nu al <laughs> een lijn he? in de schaduwschrijvers van Shakespeare. Ja. En... Ze werden allemaal niet oud. Nee, nee, en de grote vraag is, die Edward de Vier schijnt tamelijk ijdel geweest te zijn. Waarom zou die niet gewoon onder zijn eigen naam geschreven hebben? Ja, dat, dat, dat vind ik raar aan deze theorieën inderdaad. Waarom, uh, waarom uh, zijn deze namen dan niet al eerder bekend geworden? Want dat wil je toch graag als je zulke mooie stukken schrijft. En uh, hoe kan dat dan zo lang onbekend geweest zijn? Ja. Um... Want of, of spelen deze theorieën al sinds dat hij leefde? Nee, niet sinds hij leefde. Nee. Wel al zo'n nou, kleine 200 jaar. Um, het idee zou zijn, toneel was niet het genre van de meeste aanzien. Het was niet het allerschikste wat je kon doen. Um, zodat misschien vooraanstaande mensen dat heimelijk deden... en daarnaast dingen deden waarmee je meer aanzien kon verwerven. Wat was dat? Boeken schrijven? Um, nou, één kandidaat Gedichtje. is bijvoorbeeld Francis Bacon, een filosoof... En die heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de wetenschap. Maar ook een uh, soort politicus was. En dat uh, gaf meer status. Francis Bacon is trouwens al lang afgewezen als kandidaat. Want er is ook geen enkele aanwijzing dat hij echt die stukken heeft geschreven. En hij ja. had een heel vol leven van zichzelf. En, en, en, die, en die, uh, die Edward uh, de Veer bijvoorbeeld? Of in die Christopher... Uh, die? Christopher Marlowe. Ja. Dan... Marlo. Zijn, zijn er schrijfstijlen vergeleken? Ja. En? Um, er zijn... Bij Christopher Marlowe zou het kunnen, maar ja, die heeft niet zo heel veel geschreven. Uh, die heeft maar een paar stukken geproduceerd omdat hij zo ontzettend jong gestorven is. Dus als je maar wil, er zit ja. ook nogal wat ontwikkeling in het werk van Shakespeare. Dus je moet wel wat creatief willen denken ja, om hierin het te de geloven. Reusen interessant. We ja. hebben het met uh, Geertje Dekker, uh, wetenschapsjournalist bij het Historisch Nieuwsblad onder andere, over uh, Unsolved Mysteries. We gaan zo meteen nog een uh, Unsolved Mystery met jou bespreken. En Give Me Shelter. Risa met Dijsmaaldrink. Is het verstandig om je overbodige goudvissen in de gracht te gooien? Het antwoord op die vraag hoor je zo meteen. Bel met Ed Stoop van VisTV. Maar eerst iets anders, want deze vroege morgen praten we ook over unsolved mysteries. Onopgeloste mysteries. Afgelopen week was namelijk in het nieuws dat het mysterie rond Amelia Earhart opgelost lijkt te zijn. Zij was luchtvaartpionier en zij wilde in 1937 de langste vlucht ter wereld maken... maar ze verdween tijdens haar vlucht... Een Amerikaanse antropoloog die heeft onlangs met zekerheid... botresten aan haar kunnen linken. En daarmee lijkt dat mysterie na meer dan 80 jaar eindelijk te zijn opgelost. Geertje Dekkers is bij mij. Zij is wetenschapsjournalist, onder andere bij het Historisch Nieuwsblad. We spraken net over een andere mysterie. het mysterie rond Shakespeare, toneelschrijver... die dus uh, ghostwriters schijnt te hebben. Nou, Dat mysterie is nog steeds niet opgelost. Je hebt nog een mysterie voor ons. Dat is het mysterie rond het mechanisme van Antikythera. En um, ik heb dat hier voor mij... Het ziet eruit, ik heb er een foto van. Dit is een soort versteende, ja, wat is het eigenlijk? Het, het lijkt een soort wasmachinedeur eigenlijk. Of een soort klok. Wat is dit? Vertel. Ja, het is een stapel raderen. Een stapel wijzerplaten van metaal. En het is een astronomische klok. Um, het zijn wijzerplaten die aanwijzen... wanneer, waar de zon en de maan zal staan. Waarschijnlijk ook planeten. En wanneer er zonsverduisteringen, maansverduisteringen zullen optreden. En dat zijn tandwieltjes die allemaal in elkaar grijpen. Uh, in een heel complex systeem waaruit je dus de, de hemelen kan aflezen. Maar hoe, hoe oud is dit? Dit is zo rond 100 voor Christus gemaakt. En uh, we weten dus wat het is. Het is een astronomische klok. Wat is het mysterie hieraan? Nou, het is heel wonderlijk dat we alleen deze klok kennen. Het is een heel geraffineerd ding, een complex apparaat... maar we kennen uit de oudheid verder helemaal niet dit soort dingen. Of als we iets verder gaan zoeken, bijna helemaal niet. We weten dat de Grieken, dit is een Grieks ding... heel geleerd konden zijn, uh, wiskundig, heel ver ontwikkeld. Ja. Maar dit soort apparaten, dit soort metalen tandwielen... kennen we van hen verder helemaal niet. Want, want uit welke uh, tijd komt ongeveer de klok? Uh, de klok zoals wij die nu hebben... is Van Huygens uit de 17e eeuw... die een slingeruur Moet je nagaan, dat, dat is dan toch ongelooflijk? Ja. Dat, dat, hoe kan dan een honderd voor Christus al een soort klok geweest zijn? Nou, er nog echt wel, zo oud? Ja, er waren wel waterklokken uit die tijd. Als je gaat zoeken, blijken er um, klokken te zijn... die functioneren als een soort zandloper... maar dan met water en ook weer met allerlei radartjes. Waarmee je vrij nauwkeurig wel de tijd kon aangeven. Dus dat zijn heel andere klokken dan we nu hebben. Mm -hmm. Maar die bestonden wel. Um, er waren ook wel, zo rond die tijd, een soort simpele planetaria. Dus, sinds planetaria we dit... is een apparaat waarmee je de stand van de hemellichamen kunt bepalen, toch? Ja. Zien. ja. ja. En dus sinds we dit ding kennen, hij is rond uh, 1900 gevonden... zijn er wel wat meer aanwijzingen gevonden voor dit soort apparaten. Maar het is wel een heel uitzonderlijk geval. Het kan dus zijn dat er nog veel meer zijn, maar dat we die niet gevonden hebben. Ja. Waar ja. is deze gevonden eigenlijk? Uh, in een scheepswrak, daarom ziet hij er zo oh, behoord ja. uit. Hij heeft uh, ruim 2000 jaar onder water gelegen, of ongeveer 2000 jaar. Uh, bij het eilandje Antikythera in Griekenland. Oh, daarom van is daar het ook het mysterie het, uh, van Antikythera. Ja, en aan boord van dat schip waren allerlei beelden en heel bijzondere dingen. En dus ook deze klont. En het heeft een tijdje geduurd voor mensen hebben ontdekt wat dat ding was. Dat kun je wel zien als je die verweerde toestand uh, ziet. Hij doet het niet meer. Hij doet het niet meer, maar er is een werkende uh, digitale reconstructie. En waar is die? Wat kunnen we uh, je die zien? Je kunt hem op YouTube zien. Ah, dat is wel even interessant. Dat ga ik, ga ik even op mijn Twitter uh, zetten. Ja. Um, waar moeten we dan op zoeken? Um, mechanisme van Antikytera. YouTube ja, dat Reconstruction. Is heel, dat is heel It. eenvoudig. Dat hoef ik eigenlijk bijna niet op mijn Twitter te zetten. <laughs> dus het, uh, mechanisme van Antikytera. Ik zal hem ook even op mijn Twitter zetten trouwens. Daar heet ik uh, Onwijs Thijs. Dankjewel, we gaan zo meteen nog met je verder praten. We hebben nog een mysterie. En we gaan het hebben over vissen die in het water zijn gegooid.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 It's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge the maze. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold. Because my engine's still cold. But in a minute, everything's gonna change. Cause I know, I know. So I try to make them brave and I know, I know it's gonna be a good day. Jason Mares en Hello You Beautiful Thing. Een man uit Arnhem die gooide in januari zijn goudvissen... in een riviertje dat dwars door de stad loopt, de Jansbeek. En deze week kwam in het nieuws dat die vissen uit het water gehaald moeten worden. Dat zou de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben gezegd. De man zou voor de kosten moeten opdraaien... voor het laten verwijderen van de vissen. Maar ja, euh, waarom is dat überhaupt nodig? Ik vraag het Ed Stoop. De man achter Vis TV. Ed, goedemorgen en welkom op Radio 1. Goedemorgen. Yes. Wat kunnen de goudvissen kwaad eigenlijk? Ja weet je, ik dacht even dat dit het verhaaltje was van weer een jaar terug. Toen heeft ook iemand goudvis in een zeg maar een soort afgesloten bak in een nieuw woonwijkje gezet. Daar zaten geen andere beesten in. Dus was het eigenlijk een soort van groot aquarium. Maar dit is een ander verhaal natuurlijk. Als deze goudvissen natuurlijk... gewoon het vrije water in kunnen... tussen andere, andere vissen die daar leven... Ja, dan is er altijd een kans dat ze, dat ze een virus bijvoorbeeld bij zich hebben. Dus dat ze, dat ze vissen infecteren, dat zou kunnen. Met name onder karpenachtig, hè, want daar vallen de goudvissen onder. Ik ben niet zo heel erg bang voor vervalsing, want. Er zijn meer mensen die wel eens uh, hun koois en, en uh, goudvis uit de tuinvijver dumpen. omdat ze er vanaf willen. En dan komen ze in het water, op het vrije water. en dan vangen we ze wel eens. Maar K koois, het is het dat is, is, is koois, dat is vakjes vol van ja. kooikarper, zeker. Nou ja, dat is dubbel op, hè. Kooi is het Japanse woord voor karper. Dus kooi, ah. karper is karper, karper, karper. Dus, ja. dus het is het is of kooi of kooi. Ja, of we of doen het karper. consequent. Dan noemen we het ook goudvis. Ja. Goudvis. Dus Anders zeggen we alle ja, vissen dubbel. Dat kan ook. Dat kan ook. Maar weet je, ja, ik zeg, ze horen natuurlijk van nature niet thuis. Ik. ik... Ik denk dat het niet zo heel gauw kan, Maar je weet het nooit zeker. Je kunt op die manier virussen brengen, waardoor andere karpers die wel daar in het wild leven, uh, geïnfecteerd raken, ziek worden, doodgaan ja, en de hele uh, populatie. En ze ja, zeggen dus goed. ook dat die eitjes en de, en de larven van die goudvissen, die kunnen dan ja. uiteindelijk in de rijn terechtkomen en dan kunnen ze andere vissen bedreigen. Ja. Want dan gaan ze kruisen ja. met elkaar. En dan komt er een nieuwe soort die is sterker dan de originele soort. Ja, het is, het is een mooi verhaal en in de theorie kan het wel, maar in de praktijk heb ik daar nog niet veel van gemerkt. We vangen wel eens van die uh, gedumpte koois en goudvissen en nooit hele kleintjes die, uh, waarvan je zegt van nou dat zijn uh, kruisingen van, uh, van dat dus. Ik denk dat dat voor ons loopt. Kijk, het zijn ook nog eens vaak opvallende beesten. Dus uh, roofvissen, die hebben ze het snelste in de gaten. Uh, oh, Die vreten ze gewoon eten op. De water. Ja, ze, ze gaan er meestal als eerste aan, omdat ze te veel opvallen tussen, alles, tussen alle andere prooi vissen. Dus, dus daar maak ik me niet zo zorgen om. Maar Gelukkig. Je, ze kunnen ziektes overbrengen en dat is wel risico. Oké. Okay. Nou, um, ik, ik zat ook nog even te zoeken gisteravond. Maar ik, ik geloof ook dat de vissen uh, of bewoners die zeggen, nou, we hebben de vissen ook al niet meer gezien, de goudvissen. Dus uh, misschien heeft een kat ze er al uitgehaald of uh, andere roofdieren. Kun jij ze er anders niet uitvissen als ze er toch nog uh, zwemmen? Nou, Het is niet zo erg interessant. Ik, ik kosten, worden de froeite, de de kosten worden vergoed, hè? <laughs> ja, ik denk dat hij gewoon met een netje... maar weet je, het is, het is niet echt handig wat je hebt gedaan. Maar ja, ik dacht van, het is zo ongezellig... hier een stukje beek. Maar ja, als het <laughs> afgesloten was geweest... wat ik al zei, zoals vorig jaar... echt zo'n afgesloten betonnen bak... Ja, Dan kan het ja die, man mocht het, die man mocht het trouwens ook niet... maar daar had ik nog wel een enig begrip voor. Ik vind, dit vind ik niet echt handig. Maar goed, het gebeurt. Ed Stoop van VisTV. Uh, ga je vandaag vissen trouwens? Een mooie dag om te vissen. Wel een beetje koud, nou, denk ik. Hè? Zie, we zeggen. Nou, ik geloof niet dat het erg aantrekkelijk is. <laughs> ik ga graag vissen, maar ik geloof dat vandaag toch maar een dag wordt ik uh, aan mijn visprootjes ga lekker zitten rommelen voorbereiden voor het voljaar. Veel plezier. Dit is uh, Marvin Gaye. Oh, oh, mercy, mercy The blue skies move, poison is the wind that blows from the north Something south and east. Oh, mercy, mercy, me. All oh, things and what they used to be not so long. Oil wasted on the oceans and upon hot seas, fish full of mercury. Underground and in the sky, animals and birds who live nearby all die. Oh, mercy, mercy, mercy! All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more abuse from men mercy, can you stand? Vin Gay op NPO Radio 1. Het is het uh, programma Risa met uh, Thijs. Risa die is op vakantie. Volgend weekend ook nog. Daarna is Risa er weer. Dit uh, radioprogramma wordt gemaakt door nieuwe radiotalenten. Die zitten in uh, de BNNVARA Academy. En um, radiotalent Sammy was uh, deze week op een uh, bepaalde locatie. Um, maar ik kan niet verklappen welke locatie. Want uh, dat is namelijk de grote vraag. Locatie, op locatie. locatie, locatie, locatie. Ja. Die locatie die is aan onze gast om te raden. Dat is wetenschapsjournalist Geertje Dekkers. Die is bij mij deze morgen. Um, en jij mag ook meedoen natuurlijk. Um, ben je klaar voor Geertje? Uh, ja. Zij is dus op een locatie. Ja, en die locatie is in het nieuws geweest afgelopen week. Uh, dit is de eerste hint. De eerste hint die ik jullie wil geven. Ik sta hier naast een heel groot stadion. Ik heb nog nooit zoveel mensen op de grond zien liggen. Dan moeten we nog even een hint, hè? Ja. Zijn in die geeft nog een hint? De tweede hint die ik jullie wil geven. De tweede hint. Ik sta hier nu zo'n twintig minuten en het hele plein is volgestroomd. Wat ik hier vooral omheen zie is uh, heel veel gefronste wenkbrauwen van mannen. Ben je bijna bezorgde blik. Ik heb zojuist het eerste politiebusje voorbij zien rijden. Gelukkig rijdt hij door, stopt hij niet. Om ik kinderen in te laden. Nou, dus je zijn ook van die bij Goudvis in Arnhem. Dat kan ik ook als hint geven. Helemaal ja. heb een enig idee. Nee, totaal niet. Ik ben bang dat het over voetbal gaat en dan heb ik echt geen idee. Oh. Ja, nog even in een hit. Heb je er een beetje zin in vanavond? Heel erg veel. Ben je zenuwachtig? Een beetje. Denk je dat je gaat huilen? Ja. En je, ben, je bent niet alleen gekomen. Nee. Heb je iemand meegenomen om je te beschermen? Ja. Nou, ik hou ook mee omdat ik het zelf ook leuk vind. Ja, heeft u er zelf ook heel veel zin in? Ja, zeker heb ik er veel zin in. Ik vind het wel gezellig, een dagje met de dochter eruit. Gaat u hier ook naar binnen? Ja, natuurlijk. Heeft u er een beetje zin in? Ja. Ontzettend veel zin in. Oké, okay, Sammy die spreekt vader en dochter. En een moeder. Ja, ik heb duidelijk een optreden gemist. En de optreden zit je warm nog even Jij even eet nu een, een uh, lekker broodje. Okay. Is dat het zo dat je de rest van de avond kan volhouden? Ja, nou, ik hoop het wel. Ja, moet wel eigenlijk, hè? Ben je van plan al je energie te gaan verbruiken vanavond? Zeker, ik denk dat ik echt gewoon morgen geen stem meer heb. Dames, hoe lang staan jullie hier al in de rij? Vijf uur. Dadelijk 6,5 of zo als het ja. begint. Hebben jullie nog maatregelen van tevoren getroffen? Niet echt. Nee. nee. Nee, niet al uh, vanmiddag 15 broodjes gegeten... of uh, heel weinig water gedronken, zodat je niet... Uh... Nee, ik zie jou, nee, ik zie jou uh, nee, nee knikken. Ik hoop dat in de laatste hint... want een optreden zit je volgens mij wel warm. Misschien dat de laatste hint... Wat verwacht je hiervan? Nou, ik voel gewoon een leuke avond. Ik hoop dat hij een beetje op tijd is. Hey. En uh, ik hoop dat wij ook snel door die rij kunnen... want die rij is wel heel erg lang. Geertje, het is, het is een hij en het is een optreden. Enig idee. Nou, ik heb wel gehoord dat er mensen in de rij stonden voor Holleder. Maar daar klinkt het hier, hier niet helemaal naar. We gaan luisteren <laughs> naar het goede antwoord. En het goede antwoord is, tromgeroffel... het concert van Harry Styles in de Ziggo Dome. Ah, ja. Op woensdag 14 maart staan honderden meisjes in de rij... alleen maar om deze jongen te zien zweten op het podium. Ja, dat was het. We gaan even een plaatje van hem draaien. Ah, dat was ook... Wij zijn er te hout voor. <laughs> Precies. Dit is Sweet Creature. Sweet Creature... Had another talk about where it's going wrong But we're still young We don't know where we're going, but we know we belong No oh, we started Two hearts in one home It's hard when we argue We're all stuck, I know maar... Pero... We're going no De gelopen week werd een uh, onopgelost mysterie eindelijk opgelost. Het ging om uh, de mysterieuze verdwijning van Amelia Earhart. Zij was luchtvaartpionier en zij wilde in 1937 een vlucht maken... van 47.000 kilometer langs de vlucht ooit. Dat mislukte, want ze verdween. Deze week was het nieuws dat uh, gevonden botten... met zekerheid gelinkt konden worden aan haar persoon... en hiermee lijkt het mysterie te zijn opgelost... Maar Geertje Dekkers is bij mij in de studio. Zij is wetenschapsjournalist. En zij kent nog heel veel onopgeloste mysteries. Daar hebben we het vanmorgen over. We hebben het uh, over Shakespeare gehad. Die uh, mogelijk uh, ghostwriters had. Een um, on onopgelost mysterie. Um, we hebben het gehad over het uh, Antikythera-mechanisme. Een soort van klok die is gevonden op de zeebodem. De enige, het enige apparaat eigenlijk uh, zo complex is... dat uit die tijd is uh, gevonden. En als laatste... Um, Geertje, heb jij uh, nog voor ons een mysterie? De stenen van Karnak. Megalieten zijn dat. Het zijn hele grote stenen die rechtop staan. Um, kun jij dat eens beschrijven? Ik heb hier een afbeelding voor. maar Het zijn hele la rijen, lange rijen met stenen dus die rechtop staan. In een soort cirkel. En, en meerdere cirkels. Omschrijf ik dat zo goed? Niet helemaal, hè? Het zijn drie lange rijen. Ja. Um, van ongeveer, nou, heel grofweg, 100 meter breed. En ongeveer een kilometer lang per stuk. En mogelijk zaten ze eer, ooit aan elkaar vast. Was het dus één hele lange rij. En het zijn uh, rijen naast elkaar van stenen. En dat dan weer in een hele lange rij. En het is in, uh, ze, zijn, ze staan in Bretagne, in het zuiden van Bretagne. Oh ja. En er zijn daar veel meer constructies gevonden met heel grote stenen. Ook een soort uh, hunebedden, zoals wij die hier ook hebben. En, en grafheuvels en allerlei constructies. Uh, nou, van die hunebedden weten we dat het graven waren... maar van deze rijen stenen hebben we geen idee. Ik moet denken ook aan, uh, aan Stonehenge in ja. Nederland... waar uh. ook uh, stenen in een cirkel staan. Dat is volgens mij veel kleiner dan dit. Ja. Maar er staan stenen in een cirkel en dat zou een klok geweest zijn. Nou ja, het zou... Uh, als er de zonnewende is... In de winter en in het voorjaar en in de herfst bedoel ik juist, uh, dan schijnt de zon daar heel mooi doorheen. Ja, ja. Dus er lijkt er verband te zijn met de zon en mogelijk ook standen van planeten of sterren. Hm. Dus mogelijk had het een soort astronomische functie. Dus is weer een soort planetarium of zo. Waar we ja, het over zou hadden. kunnen. Maar in maar ieder geval niet, hè? Nee, nee. Bij Stonehenge zijn ook veel graven gevonden. Dat heeft duidelijk ook iets met dood te maken, misschien met genezing. En hier is gewoon eigenlijk geen aanwijzing wat het is. Er zijn wel mensen die denken dat die rijen op een lijn staan... met zonnestanden, maar dat past niet helemaal. Uh, er is zelfs geopperd dat het misschien... een heel primitieve aardbevingsdetector is. En um, anderen zeggen, nou, dit lijkt gewoon... een soort groepsbezigheid geweest te zijn. Um, om... Maar dat kan ik me niet voorstellen, want hoe, hoe oud zou dit zijn... Dit is misschien al begonnen rond 4500 voor Christus... maar de echte piek lijkt zo rond 3000 voor Christus geweest te zijn. Dus dat waren vroege boeren. Maar en die hadden toch geen tijd? Want die waren hartstikke druk met zichzelf in veiligheid brengen... en uh, een beetje jagen en voedsel verbouwen. Dan ga je toch niet van die loodzware rechtop opzetten... in, in, in, in rijen van, van, van, van een kilometer? Ja, dit, dat is dus het grote raadsel... Um, het boerenbestaan was inderdaad redelijk zwaar. Maar als de oogsten goed gingen, had je wel tijd over om bijzondere dingen te doen. En is... daarom zie je piramides die gebouwd worden. Ook zo'n beetje. Nee, maar piramides te... hadden toch ook een functie? Dat, was ja. toch ook, ook, dat had toch ook een graffunctie. Maar wij doen toch ook heel veel dingen die helemaal nergens op slaan. Um, denk aan mensen die paasvuur gaan bouwen. En je moet alle grootste. Dat, dat, is, dat is om de, om de uh, demonen te ver, ver, ver, ver, verdrijven. Nou, volgens mij doen mensen dat tegenwoordig gewoon voor de lol. Ja, om dat klopt helaas. Um, dus dat Omdat waar... we dit niet weten is een van de theses... misschien was dit gewoon een soort groepsbezigheid. We weten het gewoon niet. Het kan ook een religieuze functie zijn geweest... dat zeggen we meestal als we het echt niet weten... dat het ja. iets met religie te maken ja, zal dat hebben. Ja, vroeger iedereen religieus was. <laughs> maar is dit frustrerend eigenlijk voor een historicus... Ja, als wel mysterie niet is opgerond? Want ik vind het al vervelend. Ja, ja, en we zijn nu in de loop van dit uur steeds verder teruggegaan in de tijd. En dan langzaam verdwijnen de geschreven bronnen helemaal. Deze mensen schreven niet. Dus we hebben ook echt alleen deze stenen. En het is verschrikkelijk frustrerend. Dus mensen gaan van alles verzinnen, over druïdes en zo, die er in deze tijd waarschijnlijk nog helemaal niet waren. Um, mensen willen toch heel graag die verhalen invullen. He, allerlei hiaten, dat, ja, dat is frustrerend, toch? Zullen we er gewoon op houden dat dit bezigheidstherapie was? Nou, ja, laten we dat doen. Geertje Dekkers, wetenschapsjournalist. Uh, we hadden het over Unsolved Mysteries. Ik vond, het, uh, ik vond het mooi. Dankjewel en een fijne zondag. Dankjewel. This ain't fine, fine life. Between whiskey and water into wine. And this ain't long way home when you're down and out and out here on your own. It don't. The backup. Dat is Walen. Spotlight met Noah Johannes. Ja, onze vaste filmredacteur Noah Johannes. Laatste filmnieuws gaan ik bespreken. Zij is van iHeart Cinema. Dag Noah. Goedemorgen daar. Welke nieuwste films Hallo. heb jij voor ons gezien? Waar ben je geweest? Nou, ik ben deze week naar de nieuwe Tomb Raider geweest. Uh, voor jou vast ook wel een bekende titel, denk ik. Ja, daar hebben we gisteren ook over gesproken met uh, Tom Koumer van Gamersnet. Maar die had het over het computerspel Tomb Raider natuurlijk. Maar ja, er is ook een film uit, klopt. dat stipte hij al eventjes aan. Precies, precies. Het is, nou, het is inmiddels zelfs de derde verfilming van de bekende game. Ja. Maar deze keer met de Oscar-winnende Zweedse actrice Alicia Vikander in de hoofdrol. En ik moet zeggen, dat levert inhoudelijk niet echt een veel betere film op... dan de e eerdere versies die we kennen met Angelina Jolie. Ik bedoel, het verhaal waarin de nog jonge Lara... de mysterieuze verdwijning van haar vader uitzoekt... is niet bepaald sterk geschreven en zit best wel vol clichés, moet ik eerlijk oh, zeggen. Oh, je bent een de kritisch deze morgen. <laughs> maar, maar, maar, maar, maar... Uh, Alicia blaast het personage wel nieuw leven in. En dat levert een verfrissend menselijke Lara op. Uh, de hotbands en de opgeblazen tieten die zijn ook weg. Gelaten. En dat maakt Lara wel echt een stuk geloofwaardiger om naar te kijken. En maak je geen zorgen, nog steeds echt wel prachtig ook. En um, een extra leuk pluspunt, om ook nog even te noemen... is dat de soundtrack is gemaakt door de enige echte Tom Holkenborg. Dat is Junkie XL. Yes. Dat is precies, uh, onze precies. eigen Nederlandse held. Ja, dat is wel weer iets om trots op te zijn. Tom Holkenborg die gaat echt uh, als een malle in Hollywood. Die heeft inmiddels echt uh, indrukwekkende titels als Mad Max en Deadpool uh, op zijn uh, cv staan. En kan deze er dus ook uh, aan toevoegen. Ik heb een stukje dus van de zijn... soundtrack van hem. We gaan even luisteren. Ah, ik, die tof, moet je horen. Leuk. Nou, dat is bombastisch, hè? Hij heeft even wat, ja... uh, wat, wat blazers ingehuurd, zou te horen. Ja, nee, dat doet Tom Holkenborg Die doet dat echt uh, hartstikke goed. En ja, dat, is dan toch, dat maakt zo'n film dan toch ook wel extra leuk om naar te kijken, vind je niet? Dus uh, wat mij betreft, in ieder geval twee goede redenen om naar deze popcornfilm te gaan. Nee, voor de, de inhoud en het supergoede verhaal dan misschien niet. Maar ik vind hem wel de moeite waard om, uh, om hem op het grote scherm te gaan zien. Ja. En het is heel duidelijk dat er ook een vervolg volgen aan zitten komen. Dus uh, ik zou zeggen, ga hem gewoon lekker kijken. Met Alicia die het helemaal nieuw leven inblaast. En uh, laten we alleen hopen dat het vervolg dan misschien ook een iets sterker verhaal heeft. En, Hoeveel en dan dan deze. Hoeveel Hoe, sterren nou? Moi, ik zou nu zeggen, laten we, laten we drie van de vijf Drie geven. van de vijf? Drie. Nou, dat is, ja, dat is, ja. schrik, uh, dat is dus inderdaad vanwege het nieuw leven van haar. Dat is ingeblazen en de soundtrack dus. Oh, sorry, ik heb je weggedaan. Ik weg Sorry, wat zei als oh, nee. laatste? Sorry, ik... Nee, ik zei gewoon ja. lekker gaan. Ik ga hem gewoon lekker kijken. Dank je wel. <laughs> ik zei alles dicht En zo alsof ik al naar huis was. Nee, dank je wel. <laughs> Fijne zondag. Doei, doei. Zo meteen hier op Radio 1 het programma Vroege Vogels. Vanaf 7 uur. Dit was Risa met Thijs. Volgend weekend zijn wij er weer. Op zaterdagochtend tussen 5 en 7. En ook op zondag. Wat ze do? is in je vee.